Minister Grapperhaus was vandaag bij een grote controle van bussen in Antwerpen. Hij zegt dat de politie beter moet gaan samenwerken... omdat de grenzen van Europa steeds opener worden. In 800 steden in de VS zijn demonstraties tegen de Amerikaanse wapenwet. In Washington alleen al zouden vele tienduizenden scholieren meelopen. Aanleiding voor de demonstraties is de schietpartij vorige maand... op een school in Parkland in Florida. Daarbij vielen 17 doden. Jongeren hebben de afgelopen weken al meerdere keren geprotesteerd tegen de wapenwet. Bij vliegbasis Eindhoven is vanmiddag een monument onthuld... ter nagedachtenis aan de 298 slachtoffers van de ramp met de MA-17. Er is voor die plek gekozen omdat alle slachtoffers... via de vliegbasis Eindhoven in Nederland terugkeerden. Bij de ceremonie waren zo'n 750 mensen uit de hele wereld... onder wie honderden nabestaanden en veel hulpverleners... Het nieuwe gedenkteken is een bronzen aardbol... die staat op een sokkel van 298 stenen. Op veel plaatsen is een half uur geleden het licht uitgegaan... vanwege Earth Hour, een internationale actie... om aandacht te vragen voor het milieu. Het evenement werd elf jaar geleden voor het eerst gehouden in Australië. Nu doen duizenden steden in meer dan honderd landen mee. In Nederland is op tientallen plaatsen het licht uitgegaan... onder meer bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Het weer vannacht overal droog, bij minimaal van een graad of twee. Morgen meer bewolking, soms wat motregen en 9 tot 12 graden. Later breekt de zon soms door. Dat is over het NOS Journaal. Dan nog de ANWB Verkeersinformatie met één file. Die staat op de A27 Gorkum richting Utrecht... tussen Houten en Knopend Een file van 4 kilometer en het komt door een ongeluk. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wist je dat je met jouw speelgoedtrein kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt. Of koop iets moois op marktplaats.nl slash kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Beethoven zevende door de energieke dirigent Theodor Kurensis en Musica Eterna op 10 april. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl.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 Ma, ma zei later tegen mij dat ze zei tegen mijn vader... nou zijn we die kwijt, die zijn we kwijt. Vaarwel, Nederland. Je, je vrienden worden je familie, omdat de familie woont in Nederland. Verhalen van Nederlandse emigranten vroeger en nu. Als je vraagt aan mij, every time... wat wil je, Nederland of hier? Nederland... Dit is Vaarwel Nederland, met Alice de Bruin. Goedenavond, het derde uur alweer, het laatste uur van Vaarwel Nederland. Geen sport vanavond, geen langste lijn, maar mooie verhalen... over emigreren en achterblijven en wortelen en ontwortelen. En dat doen we allemaal omdat de afgelopen weken... was er een mooie serie op tv te zien van Max, Vaarwel Nederland. Ruim een half miljoen Nederlanders die vertrokken na de oorlog. Ze gingen bijvoorbeeld naar Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en Canada. En dit jaar is het precies 70 jaar geleden... dat die Stroom vertrok. Um, ja, we spraken daarover in het eerste uur. In het tweede uur zoomden we vooral in op de achterblijvers. En nu praten we een beetje over dat wortelen en ontwortelen. Hoe maak je van een nieuw land jouw land? En hoe is het eigenlijk voor de tweede generatie? En welke lessen kunnen we leren? En dat doen we met de volgende gasten: um, Marjan Zegali. Uh, directeur van de stichting Vluchtelingstudenten. Goedenavond. Goedenavond. Zelf bent u, uh, of ben je, wat ja, we mogen tutoieren... Ja. ben je in 1991 gevlucht vanuit Iran naar Nederland. Eigenlijk ook geëmigreerd, zou je kunnen zeggen, op een bepaalde manier. Uh, we hebben het ook al over gelukszoekers gehad... want dat was de reden waarom sommige mensen weggingen. Voel jij je een gelukszoeker? Wat is er wel tegen om uh, te, tegen geluk zoeken te zijn? Uh, ik denk dat ik in eerste instantie op zoek was naar vrijheid. En uh, vanuit die vrijheid heb ik er zeker geluk gevonden. en Daar ben ik er ook ontzettend blij mee. Ja, maar voor jou was het niet zozeer het geluk als wel de vrijheid waar je naar op zoek was. Ja, ja maar goed. In de vrijheid zit er ook een element van geluk zijn. Dus dat is het wel zo. Ja. Ja, ja, dat begrijp ik. Imam Zorlak is hier ook. Ze is diplomatendochter. Weet als geen ander hoe het is om weer te moeten verkassen. En dan we ergens in een land opnieuw te moeten beginnen. Uh, Gelukzoeker, heb jij wat met dat woord? Goedenavond. Um, Gelukzoeker, ja inderdaad. Ik sluit me aan bij de, uh, Marjan. Um, het leven is de primaire behoefte van een mens. En um, jij bent uh, van de oorlog gevlucht. En dat is uh, waar je eerst aan denkt. Dus uh, om het overleven. En uh, dat, is, dat is dus de primaire behoefte. En als je dat hebt, dan ben je inderdaad gelukkig. Want dat is de uh, grootste prijs. Ja, en, en, en dat geluk heb jij in heel veel landen moeten zoeken eigenlijk, hè? Zeker weten, ja. En dat heb ik ook gevonden. Want hoe vaak ben jij verhuisd? Dertig keer. Dertig keer? Ja. En in hoeveel landen heb je gewoond? Ik heb gewoond, ik ben geboren in Egypte, ik heb gewoond in Gabon in Afrika, in Irak, in uh, Joegoslavië, want ik kom zelf van uh, Bosnië en uh, uiteindelijk uh, naar Nederland gekomen, ja. ja. Nou, dat is een hele reis geweest, daar gaan we het ook nog over hebben. Doré van Halder is hier. Dus, zij is geboren in uh, Nieuw-Zeeland. Vertrok toen ze drie was met haar ouders naar Nederland. Heeft er een boek over geschreven, althans geïnspireerd... op dit verhaal, Kiwi Light... Eigenlijk uh, was jij een gelukszoeker hier in Nederland, zou je kunnen zeggen? Nou, dat kan ik niet helemaal zeggen. Mijn uh, vader was een avonturier... en is vanuit het zoeken naar avontuur op de boot gestapt... en beland in Nieuw-Zeeland. En mijn moeder is hem achterna gereisd om, voor de liefde. En uh, zij zijn mislukt eigenlijk als immigranten in Nieuw-Zeeland... Vanwege heimwee zijn teruggekomen en ja, daar was niet zozeer geluk als wel noodzaak en um, eigenlijk ja overleven. Als je daar niet kunt overleven, dan ga je terug. En geluk komt eigenlijk daar pas allemaal achter, zullen we maar zeggen. Dan is het puur van ik wil gewoon kunnen leven. Geluk, ja nog niet eens zozeer. Gewoon kunnen leven. Ja, overleven. Je prettig voelen. Ja, overleving. Waar, waar ben je thuis? Overleving. Vrijheid, hoorden we net al, de vrijheid ja, en overleving. overleven. En, ja. en als je dan kan overleven, dan, dan kan dat geluk ook weer komen. Dan is dat geluk de weg naar het geluk ook weer vrij. Ja. Marleen Huijer, <coughs> jij zat hier ook het vorige uur eh, filosoof en je schreef het boek Achterblijven over de achterblijvers, want als er mensen vertrekken zijn er ook achterblijvers. Hoe kijk jij tegen dat woord geluk zoeken aan? Want jij hebt veel van jouw familieleden zien vertrekken. Ja. Waren allemaal gelukszoekers? Nee, totaal niet. Uh, zeker in de jaren 50 was het gewoon... Uh, Nederland was uh, zogenaamd veel te vol. En de overheid deed er alles aan om te zorgen... dat deze mensen Nederland verlieten. Dus dat waren geen gelukszoekers. Dat waren mensen aan wie duidelijk gemaakt was... dat Nederland vol was en dat ze hier niks meer te verwachten hadden. Maar goed dat het en geluk misschien in een ander land lag, toch? Dat, de, dat daar misschien meer perspectief en kansen waren. Ja, en dat daar ruimte was en dus mogelijkheden... om een boerderij of wat dan ook te beginnen. Maar ik, ik zou denken dat bij deze, die generatie geluk nou niet het woord was waar ze meteen aan dachten. Dat is niet nee, iets wat in jouw familie rondzoomde, dat woord gelukzoeker. Nee, maar het is misschien ook omdat ik in deze tijd denk. Ja, het woord gelukzoeker is een beetje een negatieve, negatieve lading heeft dat gekregen. Hè? Mensen die zogenaamd als gelukzoeker hierheen komen, dat zouden niet de echte vluchtelingen of de echte migranten zijn. En is, ik, maar ik denk er zijn maar heel weinig mensen die echt in hun hoofd hebben. Oh, ik ga het geluk. Zoeken in Nederland of wat ja, dan ook. Het is veel te positief ja. woord, denk ik, voor. Uh, wat, wat de beweegredenen waren. Het is een te positief woord. Ik denk dat het een modern woord is. Wat inderdaad niet in de tijd paste dat mijn ouders zijn geëmigreerd. En waar u het over hebt. Nee, toen had je het daar nog niet over. Nee. Even naar een uitslag die ja. wij in deze uitzending willen melden. Dat is namelijk de uitslag van het Max Opiniepanel. Uh, daar hebben we onderzoek gedaan. Uh, en de vraag hebben we gesteld. <coughs> zou je uit Nederland weg willen? Wil je emigreren? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Uh, die werd gesteld in 1948 door de NIPO. Toen werd er gezegd, toen was de uitslag... 1 op de drie Nederlanders wil wel weg. Zeg maar ongeveer een derde. En, en wij hebben die vraag dus weer gesteld. En wat blijkt, 36 procent wil nu nog weg. Dus dat is eigenlijk hetzelfde gebleven. Verbaas jou dat, Marley? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat de, het een derde wat nu weg wil, dat die op een heel andere manier over weggaan denkt dan voorheen. Dat het mensen zijn die denken van nou weet je, ik kan nu gewoon, weet ik veel wat, naar Amerika of wat dan ook, zeker als je goed, uh, goed in de markt ligt, talent hebt of rijk bent, dan kun je elders, uh, maar als het me daar niet bevalt, dan neem ik gewoon het vliegtuig weer terug. Dus dat het een voorkomen andere, ik noem het uh, semi-migranten, semi dus je kan semi-emigreren tegenwoordig, omdat je je gewoon ook weer terug kan komen. Of wat heel veel mensen doen, dat ze gewoon hun thuis hier houden en dan wel een jaar of, of een paar jaar elders gaan wonen en dan komen ze gewoon weer terug. Oh ja. Dus ik denk dat ons perspectief op migratie voorkomen anders is dan in de jaren 50. Ja, Marlie, verbaast zo'n uitslag jou dat dat uh, zeg maar uh, 36% van de Nederlanders nu zegt ik wil wel weg? Ik denk dat de migratie en de wens om te emigreren is van alle tijden geweest. En uh, ik denk dat het wel wij een hele andere wereld leven, waar ja, je het inderdaad meer weet over de wereld, over de mogelijkheden. Maar er zal inderdaad altijd blijven en het verbaast me enigszins mm. niet dat het wel mensen blijven zoeken naar grensverleggende nou, leven. Mensen zijn altijd op zoek naar een beter perspectief. Daar zijn niks mis mee. De ene zoekt het wel uh, ja, en, en meer ruimte voor de carrière. En de ander zoekt het letterlijk meer ja. een landschap bij wijze van spreken. Ja, wat door, wat dat betreft is een, is een mens een onrustig wezen, hè. Um, ja, ik denk mensen die nu willen emigreren.. denk ik dat die dat zien als. Ik ga een tijd lang. Uh, ergens anders mijn blik verruimen. En ik kom verrijkt weer thuis. Als, dat, uh, um, als ik het daar ben. Nee, de, de, dus nu de mensen. wat Marley ook zegt. Als nu 36% zegt. Uh, wat blijkt uit dat Max Opiniepanel. ik wil wel weg. Dan, dan, dan is dat anders weggaan dan toen jouw ouders. zeg maar weggingen. Ik denk het wel. Dat is heel anders. Uh, ja, met een heel andere. Um, ik denk dat ze niet zo ver kijken. Toen ging je voor het leven. Er werd afscheid genomen van die zien we nooit meer terug. En dat is tegenwoordig niet meer. Je komt terug. Dat, weet, dat, weet, dat weten de mensen die vertrekken. Maar dat weten ook de achterblijvers. We zien elkaar weer. Ja, dus in dat opzicht is het echt anders geworden. We ja. hebben onze verslaggever Joris Kreugel op pad gestuurd. En hij vroeg ook aan de mensen op straat of ze willen emigreren. Nee, gewoon Nederland. En waarom? Nou, omdat ik denk toch dat het hier prima is. Maar als u mocht kiezen? Ja, dan blijf ik hier. Ja? Maar hebt u er wel eens over nagedacht om te emigreren? Nee, vroeger wilde ik wel eens in Spanje een café beginnen. Of een horecabedrijf. Nou goed, dat, heb ik, dat hebben we er wel eens over nagedacht, ja. Serieus over nagedacht. Maar dat is er toch niet van gekomen. En waarom is dat er niet ja, van gekomen? Toch hier. De belangen hier zijn toch sterker. Soms denk je alleen dat het daar beter is. Het gras is niet altijd groener bij de buurman. Maar die denkt er wel eens over na. Dan zie je dat en denk nou, dat vind ik wel leuk. Weet je, maar dan nee. komt het er toch niet van. Maar wilde dat dan in Spanje doen, Maar met welke reden wilde u dan eventueel weg uit Nederland? Niet met een specifieke reden weg uit Nederland. Maar alleen omdat dat mij leuk leek. Lekker in het zonnetje. Ja. Hier in Nederland zou ik geen koel willen hebben. Of een horecazaak. Dat is heel anders. Dus hier, alles is anders. En waar wilde u dat dan in Spanje? Benidorm. Nou. En wat zou je dan het meeste missen aan Nederland als u zou zijn gegaan? Ja, ja je familie, je, je, je kleinkinderen. Alleen die had ik toen nog niet. Maar nu zou ik, ik zou zeker nou geen, uh, geen maanden weg willen. We gaan eind een weekje weg. Nou, dat vind ik al zat. Ja, emigreren nee, komt niet meer nee, in die nee, vocabulaire voor. voor. Nee, nee, nee, nee, dat komt niet meer voor. Misschien over tien of vijftien jaar of zo. Maar ook niet echt emigreren. En dat is gewoon zeg maar, een paar maanden overwinteren of zoiets zo. Dergelijks. Weet je, dat zou dan nog wel een keertje lijken. Maar Nederland definitief verlaten? Nee, nee. Dat, dat is een hele stap voor mensen om ja. te doen. Uh, ja, Want als je dan dat land uh, verlaat... dan moet je toch wel een hele hobbel over om ergens te wortelen. Uh, daar gaan we het uh, verder over hebben. Want uh, uh, uh, uh, Marjan, ja. om met jou verder te praten... je bent directeur van de Stichting Vluchtelingenstudenten... vanuit Iran hier naartoe gekomen. Juist. Uh, vertel eens, kun je je nog voorstellen hoe het de eerste tijd was... toen je hier was, hoe ingewikkeld het was? Uh, nou, ik heb het inderdaad uh, doorleefd. Uh, het is een, uh, je, je komt eigenlijk in een land en naast allerlei mooie dingen die er zijn. Laten we het ook gewoon daar helder over zijn. Zeker in Nederland. Uh, want ik zal het ook niet meer uh, vanuit hier weg willen. Niet emigreren. Um, nou, taal is de eerste, eerste moeilijkste hobbel die het wel eigenlijk... Uh, je, je verstaat niks. Hè. Je komt en je, je, je bent volwassen mens. En je hebt ook nog kinderen, bij wijze van spreken. En je komt en je, je, je verstaat gewoon niks van het, van het land waar je het wel in contact bent gekomen. En, en nou, hoe is dat dan? Het is dan vreselijk. Dan... Het is gewoon, uh, je voel je het uh, bijna uh, uh, levend, uh, levendig begraven in een uh, uh, samenleving waarin je zegt... ik wil tot de uiting komen, maar ik kan niet tot de uiting komen. En hoe reageren en, mensen dan als je de taal niet spreekt? Uh, nou, het is, het is heel verschillend. De Mensen proberen je ook uh, soms helpen om het zo snel mogelijk de taal te leren. Uh, maar goed, uh, het is wel in ieder geval de eerste contact die je mist. En dan ga je het met de gebarentaal. In ieder geval, je kan niet op intellectueel niveau met elkaar gesprek voeren. Dus je begint helemaal van begin af. En dat, dat voel ik het echt een armoede in de, in de zin van... Uh, je kan niet met elkaar contact maken. Maar goed, dat is het wel de ene kant. De andere kant, zeker eh, voor, voor mensen die, zoals ik ben, voor heel erg nou, met de taal en poëzie zijn uh, nou, opgegroeid. Ja, dat geldt voor iedereen. Ja. Maar uh, bijzonder in Iran, dan is het gewoon die, die van die rijkdom van de taal en woordenschat, dan val je het wel in een inderdaad totaal gebrek aan. En uh, dan probeer je wel de taal te leren, maar je voelt je ook heel erg onzeker over alles wat je zegt, de uitspraken, accent, uh, maar ook uh, gebruik. Gebruik ik nu de juist. Word ja of nee. En je moet het gewoon bouwen. Dus je bult iedere keer ja, een soort systeem om jouw wereld en je horizon te verbreden, totdat je het wel op een gegeven moment ontdekt. Hoe meer je het weet, hoe minder je het eigenlijk weet. Dus, dus dat is ook weer het lastige van de taal leren. Ja, ik, ik las ook ergens in jouw verhaal uh, dat jij een de, de, de koninginnedag hebt meegemaakt in Almere. En dat, dat was ook een, een, een nogal een stap, geloof ik, hè, om daar tussen te staan. Uh, dat, dat, was, dat was geloof ik in, uh, ja, in, in Almere heb ik een lezing gegeven ik denk gewoon, het was wel in Broemen geloof ik, maar het zijn er wel allerlei uh, dingen die het wel, uh, die, die het moet één keer uh, doorstaan om te kijken van wat is de betekenis dus het is uh, je, met die kinderen, hè, dat is ook niet onbelangrijk, je hebt twee kinderen of althans ik had twee kinderen en dan wil je het ook iets meegeven dus je hebt niet je en taal als identiteit om mee te geven aan je kind en dat is ook een worsteling en zo ontstaan er wel uh, verschillende metaforen waarin je het wel denkt van nou ik sta hier en ik wil meer maar ik kan niet meer en tegelijkertijd uh, nou in een open samenleving waar ik het wel toen de tijd de kans en gelegenheid heb gehad heb ik het wel kunnen leren om contact te maken met eigen vrienden je bouwen en familie en dat is ook ontzettend belangrijk en na nou hoeveel tijd dacht je, je van, van het is gelukt <coughs> Nu heb ik toch een beetje grip op deze samenleving. Weet je dat nog? Op het moment <grijp> op deze samenleving. Nou ja, dat je uh... je thuis voelde, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, dat, dat, was, uh, dat was wel vrij snel. Ik denk dat uh, toen ik uh, in Broemen woonde... en daarna naar Almere zijn gekomen... Dat, dat gaf me heel snel het thuisgevoel... Nederlandse taal geleerd, toegelaten was uh, op een hogeschool. Uh, en zeker toen ik het door het UAF, een stichting... waar ik het ook zelf uh, nu de directeur ben... en er bestaat ook dit jaar toevallig... Zeven ja, Stichting voor Vluchtelingsstudenten. Ja, ja. <kijnt> uh, dat, uh, dat heeft ook mij een beurs uh, uh, gegeven om te mogen studeren. Dan had ik het wel echt zoiets van, ja. nou, nu heb ik het de loterij van een geluk gevonden, <laughs> gevonden. Waar ik het gewonnen, waar ik het niet had gezocht. Want Marlee Huijer, um, is, is het verhaal uh, van Marjan eigenlijk een ander verhaal... dan de verhalen van de mensen die naar Australië en Nieuw-Zeeland gingen? Uh, ja, ik ga ervan uit dat je gevlucht bent vanwege het Iraanse ja. regime yes, in ja. de tijd. Ja, dat, dan ben je politiek vluchteling. Precies. En dan, dan, uh, ja, dan ben je al heel blij dat je überhaupt uit zo'n situatie komt... dat je dat overleeft en dat je dan aan kan kloppen in een ander land... hopend dat dat land je toegang geeft. Dat is heel anders dan de Nederlanders die vertrokken... want die wisten dat ze terecht konden in Canada of Amerika. Er waren ook overeenkomsten tussen die regeringen... Uh, Terwijl als je hier aanklopt als vluchteling... dan moet je maar hopen dat mensen in Nederland... en ook het hele politieke systeem bereid is om jou op te vangen. En daar zitten veel mensen komen natuurlijk in een asielzoekerscentrum terecht. Moeten een hele asielprocedure door... in de hoop, wachtend, wachtend, wachtend... in de hoop dat ze dan uiteindelijk toegelaten worden. Maar en goed, we zagen in de serie Vaarwel Nederland... dat mensen ook eerst in barakken werden ondergebracht he, in Australië. In een soort kampen, dat heb ik ook nooit geweten. Dat, en daarna pas verspreid werden. Ja. Over, over in, in dat opzicht zit er ook alweer een soort van overeenstemming Ja, maar stemmingen. zij wisten wel dat ze konden blijven. Dat ze, dus, he, dat ze welkom waren. Maar Jan? Nou, kijk, uh, ik denk dat er inderdaad overeenkomsten groot zijn. Laten we dat voorop stellen. Maar uh, wie vlucht uh, neemt geen tijd of heeft geen tijd om afscheid te nemen. Laat iets achter zich. En het gaat altijd naar onbekende bestemming. Dat is wel heel erg belangrijk. Dus je weet niet waar je naartoe gaat of waar je het wel uiteindelijk belandt. En die onzekerheden bieden ook geen enkele voorbereiding om het land van aankomst. En dat zal wel een beetje verschillen met de mensen die inderdaad... ondanks de voorbereidingen in het land van de aankomst, ja zijn ze geëmigreerd en zijn ze terechtgekomen. En dan kom je het wel toch achter dat het wel uh, ingewikkelder is dan je denkt. Ja, maar, maar uiteindelijk moet je toch weer ergens doorheen, zoals Hele de taal. En dat is allemaal weer een, een soort overeenkomst, denk ik. Ja, je, moet, je komt in een volstrekt andere cultuur terecht... en je moet inderdaad uh, mo moet je helemaal opnieuw je wortels uh, zien te vinden. En, en dat en, is weer hetzelfde als al die mensen die hier zijn vertrokken naar de oorlog. Hè? Die dan toch ook weer dat moeten vinden en, en, en weer moeten wortelen ja, in een nieuwe samenleving. Je moet, je moet je inpassen in een nieuwe samenleving, ja. ja en daar je weg zien te vinden. Iman Zorlak, diplomatendochter, dat heb jij ja. heel vaak meegemaakt. Want je had in dertig verschillende landen gewoond, zei ik dat ja, goed? Ja, dat klopt. Ja. Ja, want, want uh, Vertel eens, hoe is dat dan? Ik bedoel, je vader was diplomaat. Ja. En dan moet je elke keer weer opnieuw beginnen. Ja, dat is waar. Dus dat is voor mij toen ik naar Nederland kwam... dat was niet iets uh, schrikkend of onbekend. Uh, sinds ik, uh, ja, van jongs af uh, heb ik dat heel vaak moeten ervaren. Uh, van, een, an, van een naar ander land gaan. Uh, en zich confronteren met een nieuwe cultuur. Uh, een nieuwe keuken, een nieuwe uh, omgeving, een nieuwe klimaat. Uh, en soms ga je van een klimaat van 50 graden naar een klimaat van min uh, Graden. Dus dat was uh, ook een omschakeling, ook diverse internationale scholen. En opnieuw iedere keer de taal leren. En uh, ja, dat heeft me gemaakt wie ik ben. Alleen het verschil van Nederland is dat ik, ja, vroeger wist je dat inderdaad uh, waar je naartoe wil komen. En je bent uh, anders, uh, ben je opvangen op een andere manier als een dochter van een diplomaat... Uh, dan dat je bent uh, in een asielcentrum. Uh, dat was voor mij wel een uh, grote verschil. Ja, maar ja. Jij, jij ging naar internationale scholen. Jullie hadden een auto met chauffeur. Op sommige, in sommige landen, maar in andere landen ook weer helemaal niet, hè? Nee, precies. Uh, ja, meeste landen. Inderdaad uh, had ik een chauffeur die uh, uh, voor mijn huis ging wachten... en uh, die hebben me naar school gebracht. En we hebben een mooi leven gehad. En ja, dan kom je naar Nederland en dan zit je in een asielcentrum... in een rij met duizend mensen voor een kopje soep... Uh, en, uh, en toen kwam je vanuit? Uh, vanuit ex uh, ja. Ja, ja, Bosnië. Uh, ja. Ja. En, en toen was je opeens vluchteling. Klopt. Ja. Ja. Dus dat is, dat is wel een rare mix die Precies. jij in je hebt. Ja, het is een ja, tegenovergesteld inderdaad. Dan kom je met een uh, plastic tasje hier naartoe. En uh, dan moet je kijken van, uh, ja, het is een andere wereld, ja. ja en, en hoe heb jij daarmee leren omgaan? Want je moet een soort chameleon zijn. Bijna. Ja, klopt, klopt. Nou, mijn vader uh, en mijn moeder hebben ze mij een uh, uh, hele goede opvoeding gegeven. Dat ik altijd na het vallen weer moet opstaan en uh, de draad weer oppakken en verder gaan. En dat heb ik, uh, dat is een hele mooie basis in mijn opvoeding. En dat heb ik ook uh, in Nederland uh, kunnen uh, doen. En heb jij dan tips voor hoe je ergens makkelijk kunt wortelen? Jezelf zijn. Naar heel diep naar binnen kijken. Naar je kracht. En vanuit je kracht handelen. En noem daar eens een voorbeeld van dan. Ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld als mensen... Uh, het is heel belangrijk uh, dat uh, je binding maakt ook uh, met je cultuur of iets... Uh, met jouw wortels. En dat kan in muziek zijn, dat kan uh, eten uit je eigen land zijn. Uh, dus dat je toch gaat uh, een binding maken wat jou bekend is. En waar, waarom is eten dan belangrijk? Ja, eten, dat is een primaire behoefte van een mens. En uh, eten is verbonden met emoties en herinneringen, net als muziek. En op het moment dat je de, uh, iets gaat eten en de, de geur uh, uh, hebt van je eigen land, uh, dat brengt ook herinneringen op van een mooie tijd die je gehad hebt. Ja, is dat ja. iets wat jullie herkennen? Hier aan tafel? Ik, uh, ik herken het zelf, maar ook zeker bij heel veel van vluchtelingen die het ook uh, bij ons uh, komen en uh, studeren en hun eigen draaien in de Nederlandse samenleving proberen te vinden. Ja, ik denk uh, inderdaad van jezelf blijven. We adviseren, en het is ook mijn persoonlijke ervaring, ik maak ook contact met, uh, met Nederlanders. Het is niet altijd makkelijk, maar als je het wel doet, dan weet je het ook wederzijds uh, elkaar beter te begrijpen. Dan ontstaat er ook een soort band. En uh, nou, taal heb ik er net over gehad. En uh, nou, er zijn inderdaad soms uh, mensen ook achtergebleven. Het is heel moeilijk om over te praten, maar door om ook dat niet te doen, <coughs> Dan, dan los je het ook het probleem niet op. Dus je moet het wel steeds zoeken naar balans. En ik zeg het ook gewoon van onze leven bestaat uit... zoeken naar de juiste balans. Het is een weegschaal, je mist iets en je krijgt iets. En op deze manier kan je wel verder. Dus contact maken, in verbinding blijven met jezelf... maar ook gewoon je stip op de horizon zetten. Want dat is het ook wat vaak de nieuwkomers... met, met name de vluchtelingen ook willen. Ze hebben het wel alles achtergelaten op zoek naar een nieuw perspectief. Naar hun eigen waardigheid, Dus een studie, taal. Eh, en opleiding die ze helpt om weer op een niveau te kunnen werken. Eh, werk is ook een hele belangrijke. Op deze manier maak je het wel steeds stap ja. voor stap... Uh, nou, een onderdeel van de samenleving. Een stip op de horizon. Ik denk dat iedereen dat nodig had. Ook al die mensen die vertrokken na, na de oorlog. Juist. Goed, we praten zo meteen verder. We gaan even luisteren naar Daniel Loos... die de muziek ook schreef voor de serie Vaarwel Nederland. Als ze kijk en je film... Als ze jou ook zitten zet, als ze al door je haar te drijven als ze pret, dan lijkt je alles goed, dan lijkt je alles mooi. De wereld in de zonne, als ze lacht, een maar niet iedereen zijn een goede was. Als ze schrikt van een facante. en ze houdt je even vast, dan lek je alles goed, dan lek je alles mooi. De Yeah, I love you alles goed. En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop. Zoek, dan is goed. Al je liefde weer eens op. Dan je alles goed. Dan je alles mooi. De Daniel Loos. Goed, we praten uh, over emigreren en uh, ontwortelen en wortelen... en over achterblijvers en waarom mensen nou altijd eigenlijk... aan het bewegen zijn. En dat doen we naar aanleiding van de tv-serie van Max Vaarwel Nederland. En nu hebben we dus een radiovariant tot tien uur vanavond. En daarom geen sport, uh, geen langste lijn op deze zender. NPO Radio 1. Goed, uh, er reageren veel mensen. En uh, ik wil ook nog een fragmentje laten horen uit de tv-serie. Want emigreren... Dat hebben we net gehoord. Ze heeft natuurlijk invloed op je identiteit. We hebben net gehoord dat, dat, dat eten bijvoorbeeld belangrijk kan zijn. Om, om daarbij vast te houden. In Vaarwel Nederland verwoordt Klaas de Boer het als volgt. In die tijd. alles ging om assimileren. Om zo gauw mogelijk Amerikaan te worden. Uh, dus dat werd Clarence. En ik vond later uit dat. Uh, dat was niet zo'n mooie naam, Clarence. Ik was ook de enige in school met die naam. Tien jaar later dacht ik, ik wil mijn naam weer terug hebben. Nou, toen moest je naar de rechter stappen. En uh, dat heb ik toe gedaan En toen uh, ben ik weer klaas geworden. Ja. Ja, zo, zo ging dat dan. Hebben jullie dat ooit overwogen om je naam te veranderen? Mijn partner heeft het gedaan. Met de oh ja? kinderen, ja. Omdat het heel ingewikkeld was, lang. En dan vonden we het wel dat we het ze niet konden aandoen. Ja. En, en de, de achternaam of ja. de voornaam? Ja. Achternaam, dus uh, hij is van gademolumum -um veranderd in gademan. Oh, okay. Dat vinden we wat meer Nederlands klinkt. En, en is, is dat, ik bedoel, heb je daar vrede mee kunnen hebben dat je dat hebt gedaan? Ik zeker, is dat toch een hij stap? ook, de kinderen ook. Heel af en toe hebben ze ook een discussie over van, nou ja goed, uh, waar staat het eigenlijk voor? Maar ja, nee, dat kan. En ik, ik, ik vind dat je wel echt individueel een persoonlijke keuze moet maken. En ik heb mijn eigen achternaam gehouden, dus dat ook nog. Ja, want jij wilde dat toch... toch ik was, uh, ik was uh, te geëmancipeerd om uh, de achternaam van mijn partner te <lacht> hebben. Dat is weer een ander onderwerp. Ja. Ja. We, we, uh, we gaan naar het verhaal van uh, Doree van Hal. Geboren in Nieuw-Zeeland, uh, vertrokken toen ze drie was met haar ouders naar Nederland. Hij heeft het boek geschreven Kiwi Light, geïnspireerd op uh, haar eigen levensverhaal. Uh, Wa wanneer uh, dacht je eigenlijk, uh, Doree, ik, ik, ik, ik ga er een roman over schrijven? Ik heb tien jaar gewerkt bij de IND. En ik Immigratie- hoorde daar, en naturalisatiedienst. Ja, ik hoorde daar verhalen van vluchtelingen... mensen met allerlei motieven om weg te gaan en Nederland binnen te komen. Totdat op een gegeven moment besef kwam... jee, ik heb zelf ook een immigratieverhaal. En dat is misschien ook de moeite waard om op te schrijven... of in ieder geval dat naar geluisterd wordt. Het heeft heel veel raakvlakken met wat ik hier hoor... Toen kreeg ik een burn-out en toen ben ik mijn vragen opschrijven. En dacht ik, nu is het moment om... Uh, mijn burn-out had uiteindelijk ook te maken met mijn emigratie. Dus toen kwam eigenlijk alles samen. En maar maar kom, waarom had het daarmee te maken dan? Ik denk dat op, ja, op dat moment uh, diep weggestopte dingen naar boven kwamen. Zoals? En, um, ik denk, uh, perfectionisme. De hang naar, ik moet altijd net iets beter zijn dan een ander... Bij emigranten denk ik dat een van de aspecten is dat zij altijd erg hun best moeten doen en hard moeten werken. Zij moeten zichzelf bewijzen, ze mogen niet falen. Naar buiten toe moet een mooi plaatje komen van, uh, weet je, alles gaat goed. Door dat harde werken worden ook kanten weggeduwd. Zoals sentimenten, gevoelens. Daar mag geen plaats voor zijn. Dus ze zijn eigenlijk altijd maar bezig om de zwakkere dingen weg te houden. En dan heb je het ook over jezelf, hè? Want ze zijn uh, altijd nou, maar bezig. Het was maar dit... algemeen, maar ik merkte dat in mijn opvoeding dit eigenlijk is doorgecijpeld. En dat ik daar ook last van had. Van dat weet je, altijd maar net iets. Over mijn grens moeten gaan en op een gegeven moment loop je dan, knal je echt tegen de grens omhoog. En dat was mijn burn-out. Ja. Maar jij was drie toen je hier naartoe kwam vanuit ja. Nieuw-Zeeland. En je beschrijft dan dat het een breuklijn in je leven was. Ja. Maar ik dacht, drie, dat kun je toch helemaal niet herinneren? Je kunt het wel voelen. Kijk, heel veel dingen zoals ontworteld zijn en identiteit... zijn uiteindelijk gevoelskwesties. Je kunt er rationaliseren en, en daar een mooi verhaal van maken. Maar uiteindelijk zit het ergens in je gevoel. Ik, we hadden het net over ontwortelen. Ik zit op een stoel nu en de zitting is te hoog. Ik kom niet met mijn voeten op de grond. Ik heb het gevoel dat ik een beetje zweef. En dat gevoel had ik ook toen ik in Nederland kwam. Van, ik ben mijn vastigheid uh, kwijt. Ik zweef hier een beetje. Dus, terwijl ja, je echt een jong kind was. Ja, terwijl ik een jong kind was. Maar ja. ik, ik heb zoveel opgedaan. Mijn zintuigen stonden blijkbaar erg open. Ik heb alles opgevangen, meegekregen en het zat er. En ik ben natuurlijk gaan graven voor mijn boek. En alles kwam blo bloot te liggen. Plus, ik ging mensen... Mijn oudersleven nog ging ik interviewen. Ik ging lezen over die tijd en over dit verschijnsel. En dan... Pas ineens die hele puzzel in, de in elkaar en dan heb je het plaatje compleet. Ja, want is het voor een kind eigenlijk totaal wat anders uh, dan voor een volwassene ja, om te emigreren? Een, een kind is veel meer verweven met zijn omgeving. Die leeft ook, de tijd is anders voor een kind, dus je beleeft uh, je kindertijd anders dan een volwassene. Wij kwamen naar Nederland en wij waren ons huis kwijt. We kwamen bij een oma aan huis te wonen, dus je, eigenlijk je privéruimte is weg. Wij hadden daar geen familie. Hier hadden wij ineens legio-familie. Je zegt het alsof je denkt van... Ja, bah, nou, of ja, niet? Nou, die mensen die, die waren, heet ons warm welkom. Maar ze waren ook best wel uh, intruding, weet je. Ze, ze braken best wel in op onze hechte familie, onze gezinsband. Ja. Dus, um, ook dat ja, was wennen. Ook dat was wennen, ja. En... Um, ja, mijn ouders waren ineens andere ouders. Wij hadden in Nieuw-Zeeland onze ouders voor ons. Weet je. We deelden ze met de buren en met wat kennissen, maar hier werden onze ouders ook weer opgeslokt door die familie. Want zij waren lang weg geweest, ze hadden grote verhalen. Dus ja, iedereen wilde ons zien en horen. En, uh... Je had je ouders niet meer voor jezelf? Nee, terwijl denk ik, wij als kinderen juist hun aandacht toen extra nodig hadden, maar daar was geen tijd voor. Kijk, als jij een klein plantje, een jong plantje uit de grond trekt, dan zijn die wortels heel teer en niet lang. En die moet ergens anders water hebben, goed verzorgd worden... en weer kunnen wortelen en stevigheid kunnen ontwikkelen. Ja, en, en wanneer uh, lukt het je om je thuis te voelen? Um, dat is een goede vraag. Weet je, voel je je nog steeds niet thuis? Dat kan um, ook, hè? Ik denk dat ik me thuis ben gaan voelen omdat dat hoort, weet je? je. Ja, er is nooit gepraat over je niet thuis voelen. Maar op een gegeven moment kwam dat bij mij van voel ik me hier wel echt thuis? En ik ben uh, na mijn studie op reis gegaan, op wereldreis. Ik heb ook Nieuw-Zeeland bezocht en ik kwam daar in dat land. Oké, okay, ik was daar lang niet geweest en ineens voelde ik van... hé, hey, hier voel ik mij thuis, dit is mijn geboortegrond... Het is een heel aparte en wat ervaring. Hoe voel je dan als je dat zo uh, beschrijft? Uh, herkenning op een of andere manier. Herkenning gewoon, ja, misschien toch beelden, de, de, het klimaat, de taal. Als ik. Diep, op een diep uh, taalniveau bezig bent, dan komt daar Engels tevoorschijn. Dan is daar een beuklijn, daarboven zit Nederlands en daaronder zit Engels. <lacht> ja, ja, want Marjan die, die, die uh, zit te knikken? Nou ja, inderdaad. Dat je het wel inderdaad de twee emoties uh, door elkaar haalt. En de, inderdaad, die taal, uh, ja. je, je, zit er, je hangt er ook, je zweeft er ook inderdaad ja. uh, tussen uh, beiden. Maar ik zat er ook even te bedenken, ik heb ook zelf met twee kinderen gevlucht. Mijn oudste was vijf en mijn jongste was net uh, twee, tweeënhalf jaar. Dus ik denk dat het ook inderdaad wordt onderschat. Dat het ook kinderen ook iets doorstaan. De ontworteling geldt het ook voor kinderen uiteraard. Het is ook een proces die het ook moet erkennen. En je moet het ook tijd geven. En ik weet dat bijvoorbeeld... Ik weet niet hoe mijn zoon zou het nu reageren als ik de vraag stel van... Wanneer heb je je wel thuis gevoeld? Maar ik weet dat in de eerste periode dat we in een asielzoekerscentrum waren... dat hij het wel gewoon nou, een spel bezig was. En kon hij ook met landgenoten Nederland... Of, persisch praten. Maar toen naar een Nederlandse school ging, nou, een kind van de vijf spreekt geen woord Nederlands, dat hij het een maanden geen woord sprak. Geen enkele taal. Dus ik, ik dacht van, nou, ik, ik maak me nu echt zorgen over. Hij sprak gewoon niet meer. Hij sprak gewoon niet. Een paar weken, en voor, voor ons belevenis als ouders, duurde heel lang. En ik denk dat dit wel dat proces nodig was. En opeens ging ik het wel Nederlands praten. Totaal in verwarring. Nou, ik denk dat hij het wel had zichzelf afgesloten met van, nou, ik kan die taal niet uitspreken, dus ik wil gewoon de taal spreken zodat ik het beheers. Dus heeft hij het wel waarschijnlijk woorden gewoon uh, nou, uh, opgeslagen en op een gegeven moment begon te praten. Maar het was wel een periode waarin we ons heel erg zorgen over maakten. Ja, dus wat het. dat betreft is het wel van, mijn kind maakt er ook wel wat mee en nee, heeft het ook een proces. Jij, jij was diplomatendochter, jij ja. bent natuurlijk in alle leeftijden. Klopt. Heb jij moeten wortelen? Klopt. Herken je dat dat verhaal van het kind? Ja, zeker. Maar ik was op, op een gegeven moment voor mij was dat normaal. Ik kan het niet anders. Ja. toen ik naar Nederland kwam na een paar jaar dat ik hier in Nederland was, toen bij mij was het iets van binnen van oh, ik moet weer weg. Maar oh, je wilde weer graag ja, weg. Ja, omdat het in jouw systeem zit. Je bent gewend. Vier, keer, vier jaar hier, vier jaar daar en opnieuw een andere cultuur. Dus uh, als kind wat je leert, uh, dat neem je later ook mee. Dus op een gegeven moment, je kent het niet anders. Dus als jij een paar jaar ergens woont, dan, dan moet je weer, weer door eigenlijk. Ja, dat is, uh, zo ben je geprogrammeerd. Misschien ga je ja. dan al niet goed wortelen omdat je weet van ik moet toch weer vertrekken. Ja, precies, precies, dat ook. Ja. ja, dat gebeurt ook heel vaak met de kinderen die, van, van vluchtelingen die het heel vaak moeten verhuizen. Dat ze het ook inderdaad emotioneel ja. heel veel ja, schade oplopen. Maar, maar is dat ook niet heel moeilijk, iemand? Want je zegt het van, ja, god, dan moet ik weer verder... en ik ben nou helemaal gewend en zo ben ik geprogrammeerd. Maar nee. is, is, dat, is dat eigenlijk fijn om zo geprogrammeerd te zijn? Uh, ik kent het niet anders... Dus uh, je weet niet uh, of het fijn of niet fijn is. En uh, voor mij was het altijd een verrijking geweest. Een verrijking? Een verrijking, zeker ja. weten. Want hoeveel ja. talen spreek je eigenlijk? Ik spreek uh, uh, vier talen, ja. Vier? Oh, nee, ik dacht, er komt daar iets van uh, vijf ja. Ja. talen. Ja, Engels, ja. ja. Ja. Zo is ja. het dan ook weer niet. Goed, we gaan nog heel even uh, de straat op met onze verslaggever Joris Kreugel. Want hij stelde aan, aan alle mensen de vraag van, zou je weg willen? Nou, het belangrijkste is denk ik dat je met elkaar kunt communiceren. Dus de taal? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, er zijn natuurlijk wel dingen waar, waarvan, je, waarvan ik denk van... nou, dat is niet, niet prettig. Uh, maar dan krijg je meteen van die cultureel zwaar beladen onderwerpen... zoals uh, besnijdenissen en dat soort dingen. Kijk, dat uh, zou ik in Nederland niet willen zien. Nou, dat is bekend. Dat is al bekend vanaf de overheid. Nou, ik vind dat ze dus moeten werken... en aan moeten passen aan de regels van Nederland... Ze mogen hun eigen regeltjes hebben. Dat moeten ze zelf weten. Maar over het algemeen in de omgeving moeten ze zich een beetje aanpassen. Gewoon aan de Nederlandse cultuur. Gewoon aan de, cultuur. Cultuur. de Nederlandse maatstaf, de Nederlandse cultuur. de rest vindt u dat prima? Je kunt niet gaan veranderen. Zijn er te veel? dat kan niet meer. Ik zie ook sommigen, sommige zie ik op een gegeven moment... van die rare kleden erop en zo. Denk, nou, die krijg je nog wat te leven. In een baan natuurlijk. Als die komt solliciteren, dan is het al bingo... Kijk, het is lullig, maar je hebt er wel mee te maken. Um, ze moeten vooral ja, zichzelf blijven. En het enige waar zij zich op aan moeten passen... is hier natuurlijk uh, de taal spreken. Ik denk dat dat wel van groot belang is. Uh, ja, gewoon meedoen hier. Maar wel zichzelf blijven. Ik bedoel, iedereen moet zichzelf blijven. Jezelf blijven, maar je wel aanpassen aan de taal... en de, en de cultuur en de gewoontes hier. En ik denk dat wij ook heel veel kunnen leren van migranten. Wat betreft voeding en de keuken. Oh. Heb je er wel eens wat van geleerd? Nou ja, als je een goede Turkse maaltijd krijgt, dat is wel bijzonder. Ja, ja en de vraag die wij stelden was... waar moeten nieuwkomers aan voldoen? Dat was eigenlijk de vraag die Joris nu voorlegde. Uh, ja, wij kunnen ook leren van migranten, hè, werd er gezegd. Marley? Ja, dat vind ik, daar ben ik het absoluut mee eens. Ik, ik heb uh, en veel collega's, uh, migranten, waar ik heel veel van leer. Alleen al wat er allemaal gaande is in de wereld. Ik ben zelf niet een enorme reiziger. Uh, maar ik hoef maar uh, mijn oor te luisteren te leggen. En ik hoor van alles en nog wat verschillende culturele waarderingen. Verschillende geschiedenissen. Maar ook bij uh, nu de nieuwe vluchtelingen, uit uh, eigenlijk de nieuwkomers uit Syrië. Daar heb ik ook afgelopen jaren zoveel gehoord van wat er eigenlijk gaande is politiek in Syrië, hoe dat allemaal in elkaar zit, hoe oud die cultuur daar is. Ja, dat, dat, dat zijn, daar kan je ongelooflijk veel van leren. Ja, de, dus de, de migratie brengt ons ook heel veel, uh, Martian. Ja, vind ik wel. En we reizen het wel naar verre landen om ervaring op te doen. Er migranten komen of vluchtelingen komen hier dichtbij. En dan zal het ook iets van kunnen leren. Gastvrijheid, taalpoëzie, literatuur, eh, ondernemerschap, doorzittingsvermogen. Noem maar wat. We kunnen het wel als mensen alleen maar van elkaar leren. Ik vind het echt een verrijking. Maar niet iedereen staat ervoor open, hè? dat weet je ook. Dan snap ik het wel heel goed. En ik denk dat het wel inderdaad, zoals het net ook door de ene dame is ook gesuggereerd... Nederlandse taal... Leren, willen vriendschappen aansluiten met uh, ongeacht waar je wel uh, geboren bent. Uh, en, uh, en onderdeel zijn van de samenleving. Uh, op het moment dat je buurvrouw van een ander land komt, dan heb je goed contact mee, dan zou je het niet meer weg willen hebben. Dus we moeten het wel niet alleen kijken naar de polariserende, maar ook de winst die samenleving ook heeft. Van, en je moet het ook niet romantiseren. Het is ook soms heel ingewikkeld. Ja. En ik herken het ook heel goed, uh, wat, uh, wat er net uh, is gezegd in de zin van. Je moet voortdurend je bewijzen. Bewijzen dat het wel heert. Ja, iets kan. Maar ook inderdaad naar de uh, mensen die het hebben achtergelaten. Uh, dus dat eigenlijk het aan het twee kanten. Lukt, je, je moet hier, dat hier het laten het ook zien. het je al gelukt is dat het wel iets van je leven hebt gemaakt. Ja, ja. Dus de achterblijvers daar ja. moet je bewijzen dat ja. je het goed hebt. Maar ja. hier moet je ook dubbel je ja. best doen, eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Dat is wat je zegt. Ja, ja. We, we, we hebben gevraagd aan de mensen om te reageren. via de NPO Radio 1-app. Nou, dat hebben ze veelvuldig gedaan. Uh, meneer of mevrouw Oosterveer bijvoorbeeld die vertelt. Ik ben een kind dat zijn jeugd in Australië heeft doorgegeven gebracht. Dat was de 60e de jaren. Mijn ouders namen mij mee terug naar Nederland. Ik was veel ouder, maar de gevoelens die Doren beschrijft zijn voor mij bekend. Ik heb nooit echt kunnen aarden in Nederland. En tot de dag van vandaag heb ik heimwee naar Australië. Ja. Ik, uh, mensen die mijn boek gelezen hebben en ook een, een achtergrond hebben van Australië of Nieuw-Zeeland, die herkennen zich in mijn boek en die zijn eigenlijk blij dat ik het opgeschreven heb, want eindelijk herkenning herkenning voor hun gevoelens. En dat kan heel laat ooit een keer naar boven komen... dat er daar ergens iets is gebeurd... waardoor jij toch net niet helemaal in het juiste spoor zit in je leven. Ja En, en, en uh, heb, heb jij hij mee? Um, nou, ik heb twee paspoorten, twee nationaliteiten. Ik heb destijds, toen ik in Nieuw-Zeeland was, gedacht... ik kan hier blijven nu, ik kan hier wonen, werken. En toch voelde ik me Nederlander. Ik ben natuurlijk hier naar school geweest, uh, de langste tijd hier gewoond... en op, op een gegeven moment ben je wel zo geworteld... dat ook dan het weer een ontworteling zou zijn als je dan weer teruggaat. Ja, je zit een beetje tussen twee werelden in op een gegeven moment, ja. lijkt het, hè? Eigenlijk, hmm. eigenlijk heb je heel lang met twee werelden te maken... maar dat lukt niet. Dus uiteindelijk kies je dan maar voor de beste... Ja, die jou ja. het beste leidt. Ja, en dat, dat soort verhalen zag je ook in, in de serie... Vaarwel Nederland, dat, dat ja. mensen toch altijd van ja... Maar het voelt altijd een beetje als een verlies van één stuk van je. Ja. Namelijk, ja voor mij, het Nieuw-Zeelandse stuk. Ja, ik begrijp het. Ja. Um, uh, ik wil met Marley Huijer uh, die filosofus, toch nog even kijken naar, naar de samenleving zoals die nu is... in, in, in de wereld, zeg maar. Want je ziet... Toch en dat beschrijf jij ook uh, in jouw boek: achterblijven een soort nieuwe trend. Uh, ja, de nomadische of de flexibele mens. Ik weet niet mm. hoe ik dat moet omschrijven. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Hoe kijk je daar nu naar? Nou, wij worden uh, steeds bewegelijker. En met name de mensen die uh, wat meer. Dus die bemiddeld, of, of om net te zeggen midden- en uh, hogere inkomens. Uh, het is heel makkelijk om over de hele wereld te bewegen. En het is ook steeds makkelijker om een paar maanden of een paar jaar in een ander werelddeel te verblijven. En. Uh, daarbij dan je eigen huis aan te houden. En dat houdt uh, houd in dat je over de hele wereld aan het bewegen bent. Als je naar de vliegbewegingen kijkt die wij nu maken. en je vergelijkt dat met, een, met 50, 60 jaar geleden. het is onvoorstelbaar gewoon op dit moment hoeveel vliegtuigen er uh, in de lucht uh, zitten. Dus wij worden steeds bewegelijker. Het nadeel daarvan is dat, je, uh, dat er moeten mensen zijn die. Uh, het, het, uh, de, de stad of de buurt uh, op De vuilnis orde. ophalen. Die de vuilnis ophalen. Precies halen. die de mensen dus verzorgen hoe, in de ziekenhuizen. Ja, precies. Hoe flexibeler wij worden, hoe lastiger het is om stabiele buurten te hebben. Om stabiele woonomgevingen te hebben. En ja, dat zie je in de grote steden op dit moment. Er komen heel veel toeristen komen erin. Uh, mensen die in de binnenstad wonen, worden langzaam maar zeker gedwongen om, de, om die stad uit te gaan naar de buitenkant. Dus je ziet dat het allemaal beweegt is. En uh, of, de, of steden dat overleden leven, of dat nog werkelijk levende steden zullen blijven waar mensen met elkaar zich verbinden, dat is heel erg de vraag. Ja, want wat je eigenlijk omschrijf je ook een beetje de digital nomads, hè, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd. Ja, de digital. Ik, je bedoelt de mensen die uh, uh, met een caravanetje in Mexico uh, met een laptopje. Gaan, gaan, laptop, laptop uh, gaan. Ja, dat, uh, dat klinkt altijd fantastisch. Maar ik moet je wel zeggen, de meeste mensen zijn rond hun dertigste gewoon weer terug naar Nederland hoor. Ze doen dat 1, 2, 3 jaar. En dan hebben ze prachtige verhalen. Daar kunnen ze hun hele leven meestal wat doen. En dan komen ze weer terug. Dat is een beetje de houding van de rijke Europeaan. Die uh, zich dit kan permitteren. Ja, maar inderdaad, dat zijn de mensen die, die hoog opgeleid zijn. Die het geld hebben. En die een, een, een tijdelijke emigrant kunnen zijn. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja, en dat komt natuurlijk door de, di door de, door de, door de digitalisering. Want inderdaad, als jij bijvoorbeeld websitebouwer bent. dan kan je overal doen. Maar is dat nou een verrijking? Voor, voor de voor de wereld of zie je dat anders nou er, er moeten niet te veel mensen zijn die dat doen want dan heb je gewoon dan heb je gewoon geen geen geen hebben geen nee. geen geen verbindende factoren meer even naar iemand want jij hebt zoveel gereisd wat, over de wereld wat, ja. eigenlijk je vader achterna die diplomaat was ja. herken je dit een beetje wat marley zegt dat dat we zo'n soort wereld aan het worden zijn met z'n allen met de reizen bedoelt u. Ja, en dan een uh, tijdje daar een tijdje daar en dan weer terug. En dat een bepaalde groep mensen zich dat kan permitteren, de ja, happy view. Ja, want door de media zijn mensen ook meer uh, bewust van... en ze kunnen veel meer zien uh, naar andere landen. En uh, mensen zijn ook nieuwsgierig en naar Mexico... en naar uh, Zuid-Amerika en naar China. En uh, vroeger was het moeilijker uh, natuurlijk... en financieel en qua vervoer uh, daar naartoe te gaan. En uh, tegenwoordig hoor je van die prachtige verhalen halen allemaal en de mensen kunnen makkelijker zich veroorloven om uh, en met vliegtuig te gaan uh, in plaats van de boot en uh, je hebt ook uh, tegenwoordig uh, studenten die stage willen uh, graag lopen in een ander land en daarnaast wat het ook makkelijker maakt is dat uh, in vergelijking van vroeger is we hebben een Europese Unie waardoor je geen visa nodig hebt dus je kan daar ook makkelijker naartoe gaan en uh, ja dan denk je ik heb geen visa nodig dus waarom niet uh, naar Spanje gaan en daar uh, voor een paar maanden en terug, uh, want een mens bleef nieuwsgierig. Ja, maar dat is toch ook mooi, Martjan, dat, dat we zo nieuwsgierig zijn... dat we een soort tijdelijke migrant kunnen worden. Dat vind ik geweldig. Ik denk het ook gewoon van, het is een ervaring opdoen. Uh, ik heb zelf ook niet de kans gehad. Ik ben een gevlucht hier en dan zou ik het toch gewoon niet hier weg ja. willen en kunnen... Dus wat dat betreft de mensen die het wel bewegen en hebben in een andere land uh, wat, uh, wat kennis al hebben opgedaan. En dat kennis in de, echt in een brede zin, ook op een culturele uh, zin. Dan komen ze weer terug naar Nederland. Denk ik dat het eigenlijke inlevingsvermogen van ons allemaal groter wordt. Dus je, je importeert steeds meer kennis uh, van, van een land waar je het wel op bezoek Ach. geweest naar Nederland. Die het wel elkaar verrijkt. Dus ik ben er daar. Nou, ik vind het een ik idealistisch idee. Want uh, als je nu kijkt naar de gemiddelde uh, toerist... Uh, die uh, zit in overvolle vliegtuigen... gaat naar bestemmingen waar iedereen hetzelfde doet... waar ze over het algemeen helemaal geen contact meer hebben... met de lokale bevolking. Waar ze vaak zich ook helemaal niet inlezen... waar ze naartoe gaan. Uh, ook de taal niet uh, van tevoren lezen. Dus ik vraag me af of je als het werkelijk... Alleen maar massaler wordt al het reizen. Ja. Of daar nog wel überhaupt iets van een nieuwe ervaring ja. in dat andere land. En dan al dat vliegen is ook nog onvoorstelbaar slecht voor het milieu. Nee, dus ik, heb, ik wil het een nuance inbrengen. Het, het gaat mij niet om toeristen om twee weken even. Want dat vakantie gaan is een totale hele andere concept. Maar echt eh, mensen die het wel ergens naartoe gaan. Voor een jaar of twee om kennis eh, te ja. doen over de samenleving. Talen, allerlei technologische ontwikkelingen. Dan komen ze hier terug. dat vind ik het gewoon een echte verrijking. Ja. ja, plus um, vroeger ging je op reis op vakantie en het kostte geld. Nu is het concept ontdekt van wij gaan op reis, we nemen een laptopje mee en we verdienen daar. Dus dat is voor jonge mensen die weinig bindingen nog hebben qua kinderen op school, et cetera, is dit een enorme kans om een paar jaar enorm te genieten. En zij zullen dan misschien minder de behoefte hebben om echt te gaan emigreren uiteindelijk? Ja, uiteindelijk wel. Ik, heb zo, ik heb zo iemand emigranten. in mijn kennissenkring, een uh, jonge vrouw, uh, nou, die heeft gewoon de tijd van haar leven. Maar ze weet dat dit voor een paar jaar is. En dan uh, stopt zij daarmee ja, toch Het is wel een beetje verslavend, volgens mij. Ja, dat is ook iemand... Maar, <laughs> ja? Ik vind het ook belangrijk dat... Uh, en in Nederland, dus... Uh, allochtonen en autochtonen... dat ze veel van elkaar uh, kunnen leren. En dat is van beide kanten heel belangrijk... voor de persoonlijke groei. Maar ook als iemand vanuit Nederland naar Spanje of Griekenland gaat... Uh, ook als het maar voor één of twee maanden is... of een vakantiewerk... dat het ook een verrijking is in persoonlijke groei. Want je, kom, je hoort het ook vaak... mensen die terugkomen in Nederland... Die, uh, ze uh, zijn uh, persoonlijk heel veel gegroeid. En uh, in die korte periode hebben ze zoveel nieuwe dingen opgepikt. En dan nemen ze mee naar Nederland. En dan gaan ze vanuit die kennis iets mee doen. Ja. Jij hebt in dertig landen gewoond. Voel jij je ergens echt thuis? Ik voel me overal en ergens thuis. <lacht> <lacht> overal en ergens. Ja, en ja. is dat iets positiefs? Of, uh... Uh, het, uh, ik zie het als positief. Het is goed dat je het zelf uh, ervaart. Uh, want ik heb van iedere cultuur uh, het beste uh, uh, gepist. En dat heeft mij gemaakt als persoon. Vroeger had ik ook identiteitscrisis. Van ja, we leven in een maatschappij, dus je moet een Fransman zijn of een, een Nederlander of een Joegoslavier of Bosnier. Dus ik dacht: oké, okay, ik moet dat ook zijn, ik moet me programmeren. Maar op een gegeven moment uh, heb ik naar mezelf diep naar binnen gekeken en ik dacht: oké, okay, ik ben van al die culturen. En ik hoef niet één te zijn, maar een mix van al het mooiste van al die culturen en dat heeft meegemaakt wie ik nu ben. Ja. En ik heb begrepen dat jij uh, dansen hebt Klopt. gebruikt om Klopt. je goed te voelen. Hoe zit dat? Zeker weten. Ik heb uh, sinds ik jong was altijd in mijn kamer uh, gedanst en uh, later heb ik toen, omdat ik in Afrika opgegroeid ben in Arabische landen uh, heb ik naar Nederland ook oriëntaalse dans gebracht en uh, ik geef oriëntaalse uh, danslessen en wat, wat is dat oriëntaalse? oriëntaalse buikdans, Arabisch uh, Buikdans? ja Arabisch en uh, een mix van ook Afrikaans en Arabisch dus alle uh, landen waar ik geweest ben heb ik een bundel gemaakt in muziek want muziek is de taal van emoties en uh, muziek is een universele taal. En in mijn lessen heb ik vrouwen van alle culturen. En zonder dat je elkaar, met elkaar gaat communiceren, uh, verbaal, je begrijpt elkaar door middel van een dans. En dans en muziek connect mensen. Ja, wat een mooi verhaal. Ja, dat mooi. ja, ja zien ja, jullie dat voor zeker? je? Doorheen? Ja, zeker. En uh, ik denk dat jij met je achtergrond dat heel goed kunt geven aan de mensen. Zeker weten. Ja, ja. en dat dit ook... Uh, ja, ook op die manier weer een verrijking is. En dat zorgt ook voor de uitwisseling en een mooie binding tussen verschillende culturen. Dus zonder mm -hmm. dat je met elkaar praat is prachtig, mooi kan uh, met elkaar oh, delen. Wordt Jan veel gedanst toen je bent gevlucht uit Iran? Nee, nee uh, ik heb wel collega's, Afrikaanse collega's... die dansen. Welkom Dan in mijn les. Kijk, kijk, kijk ik met heel veel naar. Dus <laughs> ik ben niet zo uh, ja, lenig om te dansen. Uh, maar uh, ik voel me in Nederland uh, thuis. Maar en, uh, begrijp, je, begrijp je wel ja, wat zij absoluut. zegt... dat muziek en ja, dansen, ik, en dat dat ja. connect, zeg maar. Ja, ja. ja dans, muziek, ik geen... Uh, nou, nou ja, ik moet er geen, geen tijd aan denken. Wij... wij hebben als enige souvenir uit Nieuw-Zeeland Maori-muziek meegenomen. En in, in die beginperiode in Nederland draaiden wij die Maori-muziek... en gingen wij die Maori-dansen doen. Ja, dat was voor ons de connection met ons land. Ja. Toevallig, dus ja. dit komt nu gewoon zo ook even naar boven bij mij. Ook weer een mooi onderdeel voor je boek. Het staat er ook, in. In. Staat er ook in. Goed, mag ik jullie danken, want de drie uur uh, zitten erop. Marlie Huijer, dank je wel. Iman Zorlak, dank je wel. Dora van Halder, dank je wel. En uh, Marjan Zegali, ook dank je wel. Drie uur spraken we over vertrekken en achterblijven. Over emigreren en immigreren. Over je draai vinden in een nieuw land. Over heimwee en nog veel, veel meer. Als u meer verhalen uh, wilt lezen of zien... dat kan op www.maxvandaag.nl en dan slash vaarwel. Nederland. Goed, na het nieuws is het tijd voor de uh, Lijn. Vandaag gepresenteerd door Gert van het Hof. Ik dank u voor het luisteren en tot de volgende keer.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 ...keerde van de Spelen uit Pyongyang terug met een gouden en met een bronzen medaille... ...en en passant werd ze in China ook nog wereldkampioensprint. 1956 Een olympisch record! What? De Pestribune, morgen vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De Renault Talisman.